Ik wil het insha'Allah vandaag gaan hebben over de reinheid en het gebed voor de zieke mensen. Dus als iemand eigenlijk ziek is, hoe dient hij daarmee om te gaan? En als eerste wil ik het een en ander zeggen over reinheid, over tahara. En tahara, oftewel reinheid, behoort... ...tot de meest belangrijke zaken van het geloof. En het is ook een zaak die ons als daad van aanbidding is opgelegd. Zo geldt reinheid als voorwaarde voor vele daden van aanbidding. Zoals natuurlijk het gewet. Reinheid geniet binnen de islam een hoge status. Zo zegt de profeet sallallahu in een overleving... Van Abu Malik al-Ansari. Hij zegt namelijk: Reinheid is de helft van het geloof. En deze overleving is terug te vinden in Sahih Muslim. Reinheid is de helft van het geloof. En met het woord, want hij zegt in de overlevering: Het Tahara toe. Al-Tahor shatrul iman. En als het gaat eigenlijk zeg maar met tohor of de betekenis van het woord 'tohoor' in deze overlevering, daarmee wordt reinheid bedoeld in de breedste zin van het woord. Dus deze overlevering slaat op reinheid in de breedste zin van het woord. In eerste instantie wordt natuurlijk gedoeld op de innerlijke reinheid, oftewel de innerlijke overtuiging. Die zich in het hart bevindt. Deze reinheid zal alleen tot stand komen... Als het hart gezuiverd is... Van alle innerlijke onreinheden. Zoals shirk en rieh. Deze twee zaken... Shirk is natuurlijk veel godendom... En rieh is wanneer iemand loopt te pronken... Met zijn daden van aanbidding. Deze zaken staan de reiniging van het hart in de weg. Als men hieraan leidt, dus aan shirk en de ria, dan zal het moeilijk voor hem zijn om zijn hart te reinigen. Naast de innerlijke reinheid, bestaat er natuurlijk ook de uiterlijke reinheid, die door de geleerden ook wel als volgt wordt gedefinieerd. Ze zeggen namelijk, het is het opheffen, oftewel het verwijderen, van een hedef, van een gebeurtenis. Dus het slaat op het opheffen van een gebeurtenis en ook slaat het op het verwijderen van de onreinheid. We hebben dus te maken met twee soorten uiterlijke reinheden. Eén vorm van de reinheid die gebruikt wordt om een gebeurtenis weg te nemen... Dit gebeurt door het verrichten van l'wodo' of l'gossel. Of middels een andere zaak die ter vervanging dient van de kleine en grote wassing, namelijk het tayammum De tweede vorm van de reinheid is het wegnemen van onreinheden. zoals dus iemands kleding gewaad in aanraking komt met onreinheden dan dient hij natuurlijk die onreinheden weg te nemen, weg te halen, voordat hij het gebed ingaat. Dus de tweede vorm is het wegnemen van die onreinheden. Dit betekent dat jij alle onreinheden verwijdert die in aanraking zijn gekomen met je kleding, je lichaam of de plaats waar jij je bevindt of waar jij van plan bent om je gebed tot uitvoer te brengen. Het is toegestaan jezelf te reinigen middels alle soorten water. Ongeacht of dit nu uit de hemel is gekomen. Of uit de grond is ontsproten. Kan ook. Het uit de grond voortkomt. En ongeacht of het nu gaat om zoet water of zout water. Je mag het allemaal gebruiken om je te reinigen. De enige voorwaarde die geldt is dat de geur kleur en smaak van dit water niet zijn veranderd. Ook wil ik een bepaalde kwestie uit de wereld helpen. En dat is het volgende. Sommige mensen denken dat wanneer een persoon zich in een staat van janaba bevindt, met andere woorden, hij heeft net geslachtsgemeenschap gehad, als iemand geslachtsgemeenschap heeft gehad, of hij heeft te maken gehad met zaadlozing, dan verkeert hij in een staat van janaba Sommige mensen denken dat wanneer iemand in deze staat van janaba verkeert, dan zeggen ze dat hij zijn hand niet in een bak met water mag stoppen. Want ze denken als hij dat doet, dan zal het water onrein worden. Ook denken zij dat wanneer een menstruerende vrouw, een vrouw die zich bevindt in haar menstruatie, ze denken dat een menstruerende vrouw, als zij haar hand in een bak met water stopt, dat het water dan ook onrein is geworden. Dit zijn allemaal aannames en beweringen die niet juist zijn. Die incorrect zijn, klopt niet. Iemand die in de staat van Geneve verkeert, is niet onrein, voor de duidelijkheid. Al zijn ledematen zijn rein, tahir. Zolang er geen onreinheden aan die ledematen kleven. Als dat niet het geval is, dan kunnen wij rustig zeggen dat de persoon rein is, van top tot teen. Daarom komen wij in een overlevering van imam Ahmed tegen dat sommige vrouwen van de profeet in een bak met water hun grote waszin hadden verricht. Waarna de profeet sallallahu alayhi wasallam uit dezelfde bak met water de kleine waszin wilde verrichten. Het wilde verrichten. Maar toen zei een van de vrouwen van de profeet tegen hem, ik verkeerde. In een staat van janaba. Alsof zij tegen de profeet wil zeggen: Van verricht geen modo uit die bak met water. Want ik heb mij erin gewassen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam: De gesteldheid van janaba verplaatst zich niet naar het water. Met andere woorden, het water wordt daardoor niet onderrein Ook zien wij dat Abu Huraira. radiallahu anhu de profeet een keer tegenkwam terwijl hij in een staat van janaba verkeerde. Toen koos hij ervoor om de profeet sallallahu alayhi wasallam te ontlopen, te ontwijken. En hij wilde eerst naar huis gaan de grote wassing verrichten en daarna weer terugkomen. Toen hij Daarna terugkeerde naar de profeet sallallahu alayhi wasallam. Toen zei de profeet tegen hem, waar ben jij geweest, o Abu Huraira? Toen zei Abu Huraira tegen de profeet, ik verkeerde in een staat van Janaba. En ik wilde niet plaatsnemen in een van uw zittingen, terwijl ik niet rein ben. Dat is wat Abu Huraira ervan begreep. Toen zei de profeet tegen hem, subhanallah, verheven is Allah. Voorwaar, de mu'min, de gelovige, wordt nooit onrein. Overgeleverd door Bukhari, Muslim, het Tirmiri, Abu Dawood en vele anderen. Ook komen wij in de Sahih een overlevering tegen, waarin staat dat de profeet, sallallahu alayhi wa Aisha heeft gevraagd om hem iets te geven wat in de moskee lag. Toen zei Aisha wa anha, ik ben menstruerende, ik ben menstruerende, ik heb mijn menstruatieperiode. Met andere woorden, het is mij niet toegestaan de moskee binnen te gaan, binnen te lopen. Dat is wat zij begreep. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, jouw menstruatie kleeft niet aan jouw handen, ook niet aan je voeten. Ook niet aan de rest van je ledematen. Dus ze kon gerust de moskee binnenlopen en pakken wat zij wilde pakken en weer eruit gaan. En dit is een duidelijk bewijs voor het feit dat het toegestaan is voor de vrouw om de moskee binnen te gaan terwijl zij haar menstruatie heeft. En dit zijn natuurlijk genoeg bewijzen die men kan aanvoeren tegen ieder die beweert dat dat niet toegestaan is. En aangezien wij vandaag over reinheid praten, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iets te zeggen over de etiketten van het toiletteren. Etiketten van het bezoeken van de wc. Hoe dient men daar volgens de islamitische voorschriften mee om te gaan? En het is natuurlijk een verplichting voor een ieder om deze prachtige voorschriften na te leven, na te komen. Het allereerste wat men dient te doen als hij gedwongen is buitenshuis, dus in de open lucht, zijn behoefte te doen, is zich afzonderen van de mensen. Hij dient zich dus af te schermen van de mensen, zodat zij hem niet kunnen zien, en ook niets kunnen horen. Want ook de profeet plachtte dit te doen sallallahu Zo vertelt Jabir ibn Abdullah in een overlevering van Ibn Majah dat als hij met de profeet op reis was, dat de profeet niet overging tot het doen van zijn behoeften totdat hij zich had afgezonderd van de mensen. In zoverre zelfs dat hij niet meer te zien was, zoals Jabir zegt. En als een moslim zijn behoefte wil doen, dan dient hij het volgende te zeggen. Namelijk, Allahumma inni a'udhu min al-gubzi wal-gaba'if. Met al-gubz en al-gaba'if in deze overlevering wordt gedoeld op vrouwelijke en mannelijke shayateen. Waarom? Omdat vaak deze plaatsen waar iemand zijn behoefte doet, bewoond wordt door deze shayateen. Dus om je daartegen te beschermen, dient men deze smeekbeden te verrichten, alvorens hij de wc binnengaat. Het is tevens niet gewenst voor de persoon om iets waarop de naam van Allah subhanahu wa ta'ala geschreven staat, of verse van de Koran geschreven staan, mee te nemen naar de wc. Ook is het voor een moslim niet toegestaan om zijn behoefte midden op straat te doen, of in een beschaduwde plaats, dus een plaats waar je schaduw hebt. Deze plaatsen worden vaak in gebruik genomen door de mensen. De mensen hebben deze plaatsen nodig. Of het is om er langs te lopen, of het is om eronder te gaan zitten. Vooral als het gaat om beschaduwde plaatsen. Plaatsen met schaduw onder bomen, bijvoorbeeld. Door dit te doen ben je namelijk anderen tot last geweest. Door je behoeften midden op straat te doen. Niet alleen dat, hierdoor kan jij in aanmerking komen voor de vervloeking van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor de vloek van Allah subhanahu wa ta'ala. Zo zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in een overlevering van imam Ahmed en imam Muslim. Kijk uit voor die twee zaken die leiden tot vervloeking. Dus als de persoon deze doet, dan kunnen ze aanleiding zijn waarom een persoon vervloekt wordt. Toen de profeet dit zei, werd hij gevraagd door de metgezellen, wat die twee zaken zijn. Hij antwoordde daarop, het doen van je behoefte op de weg van de mensen en in hun schaduw. Ook is het niet toegestaan voor een persoon om te urineren, op een plaats waar hij zich aan het wassen is. Dus het is niet toegestaan voor een persoon, om zijn behoefte te doen in een plaats waar hij zich aan het wassen is. Behalve als deze plaats waar hij zich aan het wassen is, voorzien is van een afvoerput. En natuurlijk geldt ook dat jij niet geraakt wordt door spetters van urine. Dat is natuurlijk ook een voorwaarde, een extra voorwaarde. Dat niet het gevaar bestaat dat jij door spetters van urine aangeraakt wordt. Ook heeft de profeet het verboden om te urineren in stilstaand water. Dit om te voorkomen dat het verontreinigd wordt. En niet meer bruikbaar is voor mensen die dit misschien nodig hebben. Men moet er tevens voor zorgen dat hij na het urineren helemaal rein is. Als iemand heeft geurineerd, dan moet hij even wachten totdat hij helemaal uitgeurineerd is. Dus hij moet niet de wc verlaten terwijl hij nog urine druppelt, waardoor zijn kleren voor ontreinigd kunnen raken. Hij moet dus op de wc blijven zitten totdat hij helemaal klaar is. In een overlevering van al-Bukhari en Muslim overlevert Ibn Abbas dat de profeet sallallahu alayhi wasallam) op een dag twee graven passeerde. En hij zei, ze worden op dit moment, dus die twee mannen die daar liggen, ze worden op dit moment gestraft. En datgene waarvoor zij gestraft worden, beschouwden zij als niets wat betreft de ene, hij plachte zich niet goed te reinigen na het urineren. En wat betreft de andere, hij maakte zich schuldig en lasterpraat onder de mensen. Namima. Ook is het verboden voor de moslim om tijdens het doen van zijn behoefte met zijn rug of met zijn gezicht richting de kibla te zitten. Dit verbod slaat enkel en alleen op het doen van je behoefte in de open lucht. Bevindt men zich binnenshuis en zit hij op een wc zoals wij die thuis kennen, dan is er niets op tegen om met je rug of je gezicht richting de Qibla te zitten. Een aantal hebben gezegd, zelfs binnenshuis, indien het mogelijk is om zich van de Qibla een beetje af te wenden, ja, dan is dat beter. Maar het verbod geldt enkel en alleen voor de open lucht, voor buitenshuis. Een moslim dient zijn linkerhand te gebruiken tijdens het zich reinigen, na het doen van zijn behoefte. Hij mag hier zijn rechterhand niet voor gebruiken. Rechterhand is alleen bestemd voor zaken die rein zijn, zoals eten, drinken, het schriftelijk vastleggen van iets enzovoort. Voor het verrichten van het gebed is het verplicht voor de moslim om de kleine wassing te verrichten wanneer er sprake is van een kleine gebeurtenis. Een kleine gebeurtenis is bijvoorbeeld het laten van een wind, het bezoeken van de wc, het slapen enzovoort. Maar in geval van een grote gebeurtenis zoals het hebben van geslachtsgemeenschap, dan voldoet alleen de grote wassing. Hierbij dient hij zijn algehele lichaam natuurlijk te wassen. Wat mij is opgevallen is dat vele mensen de kleine waszin, oftewel loodoo, altijd combineren met het bezoeken van de wc. Voordat zij de kleine waszin verrichten gaan zij eerst naar de wc om zich af te vegen. Of hun achterste te reinigen, schoon te maken. Dit terwijl zij helemaal niet eens hebben geurineerd of zich hebben ontlast. Toch gaan zij altijd naar de wc, alvorens zij Lodó willen verrichten. Dit is een foute zaak. Het afvegen van je achterste of het schoonmaak van je geslachtsdeel... ...gebeurt alleen in geval van ontlasting of urineren. Het is namelijk bedoeld om de achtergebleven onreinheden... En viezigheden weg te nemen, te verwijderen. Dit kan middels el stingje, dus middels water of papier, dat mag men ook gebruiken. Maar als men niet naar de wc hoeft, dan kan hij onmiddellijk beginnen met el wodo, met de kleine wassing. En dus met zijn handen gelijk te wassen. Het is toegestaan om je tijdens het reinigen... ...na het doen van je behoefte je te beperken tot het gebruik van papier of tot het gebruik van water. Je hebt de keuze. Het is ook toegestaan om beide te combineren. Niks op tegen. Aangezien de islam een geloof is dat gekenmerkt wordt door gemak en versoepeling... ...heeft de islam het toegestaan voor iemand die ziek is en niet in staat is om zich te reinigen met water in geval van een kleine of grote gebeurtenis, zich te reinigen middels het tejem mom. Dit is niets anders dan het zich reinigen met aarde in plaats van water. Men dient hierbij met zijn handen op de aarde te slaan, op de grond te slaan, reine aarde natuurlijk wel te verstaan. Vervolgens veegt hij hiermee zijn gezicht en zijn handen tot aan zijn polsen. Dat is de meest correcte uitspraak. Ook iemand die geen water kan vinden, kan zich wenden tot TM-mom. Oftewel, het zich reinigen met aarde. Als wij het hebben over een zieke persoon, dan kunnen wij deze opdelen in een aantal categorieën. En ik zal zeggen: schrijf ze op. zij zijn belangrijk. Eén, iemand die te maken heeft met een lichte vorm van ziekte, met een lichte ziekte. En die niet hoeft te vrezen voor het gebruik van water. Want het gebruiken van water vertraagt in zijn geval het genezingsproces niet en zorgt niet voor meer pijn. Zo'n persoon dient gewoon de kleine wassing te verrichten middels water. Want het gebruik van water brengt hem geen schade toe. 2. Iemand die ziek is en waarbij het gebruik van water een gevaar betekent voor zijn leven of voor een van zijn lichaamsdelen. Of het vertraagt enigszins het genezingsproces. Voor deze persoon is het toegestaan om zich te wenden tot teemum. 3. Als iemand te lijden heeft onder een ziekte waarbij hij niet kan bewegen en niemand vindt die hem water kan brengen. Ook voor deze persoon is het toegestaan om teemum te verrichten. 4. Iemand die te lijden heeft onder een snijwond of een botbreuk of een bepaalde ziekte waarbij het niet bevorderlijk is om water te gebruiken. En hij verkeert in een staat van janaba, Dus hij moet de grote was in verrichten. Hij heeft bijvoorbeeld geslachtsgemeenschap bedreven. Ook voor deze persoon is het toegestaan zich te wenden tot TM Mom. Maar als hij in staat is om de gezonde lichaamsdelen te wassen. Dan moet hij dit doen. De resterende lichaamsdelen die hij niet heeft gewassen. Daar dient hij TM Mom voor te verrichten. Vijf. Een zieke persoon die zich ergens bevindt waar geen, water, waar geen water en aarde te vinden zijn. Ook is er niemand in de buurt die hem kan helpen om aan water of aarde te komen. Deze persoon kan gewoon bidden zonder het verrichten van de kleine waszin, Zonder water en zonder aarde. Dus hij kan gewoon bidden zonder het verrichten van de kleine waszin, Want hij is niet bij machten om water te te bemachtigen of water te bereiken of aarde te bereiken. Hij hoeft het gebed niet uit te stellen voor de duidelijkheid. 6. Een persoon die leidt aan incontinentie, oftewel zijn urine of ontlasting niet kan ophouden, deze persoon dient voor ieder gebed wodo, te verrichten en het deel van de kleding dat vervuild is geraakt door de urine of ontlasting te wassen. Ook is het aangeraden om voor het gebed een schoon gewaad te hebben dat hij iedere keer aantrekt als hij het gebed wil gaan verrichten. Als dit niet te veel moeite kost, ook kan hij gebruik maken van papier dat hij voor zijn geslachtsdeel plaatst zodat het tussen zijn ondergoed en geslachtsdeel zit zodat de urine niet in aanraking komt met zijn kleding. En alles wat wordt verbreekt voor de duidelijkheid verbreekt ook het TM. -mol. De mom wordt echter ook verbroken op het moment dat de persoon water vindt en hij bij machten is dit te gebruiken. Hij mag zich dan dus niet meer beroepen op zijn mom als hij water heeft gevonden. Wat betreft het gebed, alle geleerden zijn het er unaniem over eens dat iemand die niet bij machten is om te staan tijdens het verrichten van het gebed, dit gebed zittend mag verrichten. En degene die het gebed niet zittend kan verrichten, mag dit liggend Verrichten. Als hij dan te maken heeft met een gebed waarin hij genoodzaakt is deze liggen te verrichten, dan is het aanbevolen om te liggen op zijn rechterzijde. Kan de persoon in kwestie dit niet opbrengen en ook niet op zijn linkerzijde, dan is het hem toegestaan om op zijn rug te liggen en het gebed in de positie of in een lichtpositie te verrichten. Degene die wel in staat is om te staan, maar niet in staat is om te buigen of te prosterneren, zich ter aarde te werpen. Voor hem is het verplicht om daar te staan. Waar het verplicht is om te staan. Als het echter op een rokoor aankomt. Dan mag hij zijn hoofd een beetje naar beneden brengen. Komt het aan op sujud. Dan buigt hij zijn hoofd verder omlaag dan de rokoor. Dus lager dan de rokoor. Iemand die wel in staat is om een rokoor te verrichten. Maar niet de sujud. Die moet natuurlijk wel komen met de rokoor in zijn gebed. Wanneer hij aankomt bij sujud dan dient hij iets omlaag te gaan met zijn hoofd. Het gebed, voor de duidelijkheid, komt voor een zieke persoon nooit te vervallen, zolang hij bij bewustzijn is en kan nadenken. Een persoon dient in zijn zieke dagen juist nog zorgvuldiger om te gaan met zijn gebed dan normaal. Verricht hij het gebed niet, dan heeft hij een gigantische zonde begaan. Als een zieke persoon niet in staat is om ieder gebed op tijd te verrichten, dan is het hem toegestaan om door al-Asr samen te bidden. Al-Maghrib, al-Isha ook samen te bidden. Al-Fajr dient daarentegen altijd apart verricht te worden. En mag niet samengevoegd worden met een ander gebed. Tot slot vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om alle zieken onder de moslims te genezen. En ook hun zonden te vergeven. En dat hij ons allemaal zijn barmhartigheid en zijn vergevensgezindheid doet. Toekomen in het wereldse leven en in het hier Subhanakallah,